In de letse hoofdstad Riga is het dodental door het instorten van een supermarkt opgelopen tot 51. Er worden nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Onder de doden zijn drie brandweerlieden. Op het dak van de supermarkt werd een tuin aangelegd... voor de bewoners van appartementen op de eerste verdieping. De dakconstructie was daar vermoedelijk niet op berekend. Het weer het is bijna overal droog, maar wel bewolkt. De temperatuur daalt naar drie graden aan zee tot rond het vriespunt landinwaarts.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 Vijf uur lang radioverhalen uit de archieven van de publieke omroep. Dus tot zeven uur vannacht. Nora Romanesco is even een paar weken op vakantie. En daarom mag ik hier op haar stoel uh, de honneurs waarnemen. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Uh, we gaan vannacht klussen, uh, knutselen, pielen en vogelen. Uh, op professionele wijze, maar ook op zeer amateuristische wijze. Met heel veel houtje touwtje. En dat is dan ook het thema van deze nacht: houd je touwtje. Maar dat geeft niet, want het houd je touwtje principe dat werkt eigenlijk vaak prima. De simpelste oplossingen zijn vaak de beste. En als het werkt, ja, dan dan werkt het. Je moet er alleen wel even opkomen. Helemaal als je niet iets repareert, maar als je geheel vanuit het niets iets nieuws bedenkt. Ik zou zeggen: bemoei je er vooral mee met woord via het mailadres woord@vpro.nl. En op Twitter kan je mij ook aanspreken. Daar heet ik Ed Frank Jochemsen, doe dat ook vooral. Dit uur staat uh, dus tot drie uur vannacht in het teken van pionieren. En pionieren is niet altijd zonder risico natuurlijk. Je staat onder stroom, je verliest ledematen of andere onderdelen. En de uitkomst van je experimenten is altijd onduidelijk. Bovendien moet je nog maar afwachten of je eer van je werk hebt. Degenen die het na je doen, doen het vaak beter... en gaan er meer dan eens met de buit vandoor. Ja, je luistert nu naar de radio. En natuurlijk is de radio ook ontstaan uit gepionier. De Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie... deed vanaf het begin van de jaren 10 van de vorige eeuw... aan radiopielen voor gevorderden, zou je het kunnen noemen. Lang. Voordat de Hilversumse omroepen werden opgericht... rommelden deftige Rotterdamse en Haagse heren... in achterkamertjes aan hun eigen zenders. Ze deden aan radio. Ze bekleden de kamers van hun huizen met dikke gordijnen. Ze bouwden apparatuur. Ze zetten met gevaar voor eigen leven de boel onder stroom. En ze hingen bordjes door het huis met de tekst... Brandt het rode licht, dan koppendicht. De heren in de nu volgende Farah-documentaire uit 1966... moeten dan ook niks hebben van de Hilversumse Pooja-praatjes dat hier in Hilversum de omroep uitgevonden zou zijn. Pure kletskoek, als je het hun vraagt. Dat was natuurlijk heel anders dan tegenwoordig. We hadden een zeer geïmproviseerde klankzaal, noemden we dat. En het was heel leuk, daar was een rode lamp. Die ging aan en dan stond er een bord onder. Brandt het rode licht, dan koppen dicht. Omdat veel van de mensen die toen voor ons optraden... nog er geen idee van hadden dat alles wat er gesproken werd... ook door de microfoon ging en geluisterd kon worden. Brandt het rode licht, dan koop hem dicht. Het werk van de radioamateurs aan het begin van deze eeuw... en hun betekenis voor de Nederlandse omroep. In het voorjaar van 1914 ontvangt ingenieur Lely... die dan minister van Verkeer en Waterstaat is... een zekere meneer J. Korver in audiëntie. De heer Korver dient zich aan namens een groepje vrienden... dat experimenten uitvoert met de draadloze telegrafie. Dat grote wonder van de nieuwe eeuw. Met de draadloze kunnen berichten worden gesijnd... van de ene plaats naar de andere... zonder dat er lange kabels aan te pas komen. Jan Korver en zijn vrienden hebben toestellen gebouwd... waarmee zij die berichten ook kunnen ontvangen. Dat gebeurt meestal s'nachts en in het geheim. De draadloze is staatszaak... en daar mogen particulieren zich niet mee bemoeien. Daarom zit Jan Korver bij ingenieur Lely. Hij vraagt om opheffing van het verbod tot luisteren. Aan het bureau van de minister demonstreert hij... hoe eenvoudig het eigenlijk is... Uit zijn zak haalt hij wat klosjes en draadjes... en binnen enkele minuten kan de minister zelf de scène horen... van de radiopost Scheveningen-Haven. Ingenieur Lely beseft dat als het luisteren zo gemakkelijk is... hij het niet meer kan verbieden. De amateurs mogen vrijelijk experimenteren. Sommigen gaan verder dan alleen het luisteren naar de draadlozen. Wij hebben natuurlijk in die tijd kolossale resultaten geboekt. De, de, de, laten we zeggen, de eerste keer dat je als amateur... Over de breedte van Rotterdam. Van het vroegere bescheiden nog Rotterdam. Heen zond met radio. Was natuurlijk op zichzelf alweer een feit. Maar dat werd al heel gauw uitgebreid. Dat we contact hadden met iemand in Delft. Die ook aan het radio was. En eh, daarna met de ambtenaren van Scheveringenhaven. En we hebben later ook alweer eens contact gehad met Vlissingen en zo. En ik herinner me ook wel dat een van de grootste successen die we toen hebben gehad. Dat we op een gegeven moment zelfs. Saint-Marie-de-la-Mer, dat is een Frans station... bestaat geloof ik op het ogenblik nog. Dat we dat hoorden in Rotterdam als amateur. En dat was wel iets buitengewoons in die tijd. Ingenieur FC Tolk. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog... is het moeilijk om aan literatuur over de draadlozen te komen. Er is weinig. En met wat er is, wordt een beetje geheimzinnig gedaan. De heer Tolk voert zijn radio-experimenten uit samen met een vriend. De rivierpolitie... Uh, merkte dat wij aan het zenden waren. En die uh, snorde ons dus, om het zo eens uit te drukken... dat wij aan het zenden waren over Rotterdam heen. Want die vriend van mij die woonde meer in West, ik woonde meer in Noord... en die rivierpolitie zat tegen de rivier aan, hè, met hun ontvangst. Uh, nou was het zo dat toen werd er dan natuurlijk gezegd... dat je mocht niet zenden... Nou was dat wat wij deden natuurlijk volkomen onschuldig. Want wij hadden het alleen maar over proeven. Het ging alleen maar over radioproeven. En het was helemaal niet de bedoeling om enig bericht over te brengen. En zeker niet om er beter van te worden. Het was een zuivere liefhebberij. Vandaar dat die... Uh, die vangst, dat die op niks uitliep. Want uh, op laatst waren we ook met die meneer goede vrienden. En het gevolg is geweest dat wij zelfs... Uh, ook niet onaanzienlijke verbeteringen hebben aangebracht... in die zendinstallaties voornamelijk... en ook in de ontvanginstallaties van de rivierpolitie. De contacten tussen de radioamateurs reiken steeds verder en worden hechter. En bij dat zenden maakten we kennis met een andere zender in Rotterdam. Een zender van de heer Veder. Hij had natuurlijk door zijn... Uh, zakenrelaties, want hij was een groot bankier... had hij connecties onder andere in Engeland... en had in Engeland de zender gekocht die op die foto staat. En met die zender was hij aan het experimenteren. En kwamen we elkaar dus avonds en s'nachts in de tegen en dat was dus de ontmoeting die via de radio uh, ontstaan is. Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog... wordt een algemeen zend- en luisterverbod van kracht... Zelfs moeten alle toestellen worden ingeleverd. De radioamateurs voelen zich beknot... en zoeken mogelijkheden om zich te verenigen. Te midden van hen gaat de Rotterdamse heer Veder... een steeds belangrijker plaats innemen. Hij was een zakenman, bankier van de bekende familie Veder... in Rotterdam al zeer bekend. En uh, hij was een zeer joviaal man. Heel prettig, aangename man die nou ja, in zijn vrije tijd dit als hobby had... en die, waar je ook uh, prachtig mee kon opschieten. Iedereen die met hem in aanraking kwam... dat was altijd soepel en aardig en smakelijk. en Dat ging altijd goed. De wens om het luisterverbod op te heffen... drijft de radioamateurs bijeen. Op 19 maart 1916 wordt in het huis van de heer Veder opgericht... de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie. De heer Veder wordt voorzitter... En het lukte hem om in september 1917 luistervrijheid te verkrijgen. Dan kan hij zich weer rustig in zijn beroemde radiokamer aan zijn hobby wijden. Het was een kamer uit dat huis waarin hij woonde... op het Westplein nummer 5 in Rotterdam. En dat was een prachthuis met verscheiden verdiepingen. En uh, die radiokamer, nou ja, dat was een, laten we zeggen, een herenkamer... die keurig was gestoffeerd en ingericht. En waar hij eigenlijk uh, niet... een een soort uh, doe-het-zelf uh, hobby-tent van gemaakt had. Maar het was een pracht van een kamer... waarin hij zijn apparatuur op mooie keurige tafeltjes had staan. En waarmee hij werkte. Waar wel een paar kasten waren, maar iets wat in opborg. Maar in het algemeen was het, gaf het helemaal niet de indruk van een laboratorium. Integendeel, het was en bleef een gewone kamer. Maart 1918. De heer Antoni Veder leidt koningin Wilhelmina rond... op de eerste grote radiotentoonstelling in Den Haag... georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie. Er is veel belangstelling. Gemiddeld komen 1500 bezoekers per dag kijken... naar de wonderlijke zend- en ontvangtoestellen... waarmee ook gedemonstreerd wordt. Alles wat er tot nu toe bereikt is op radiogebied wordt er getoond. Er zijn inzendingen van het leger, de marine en van een tiental firma's... Een van de inzendingen is van de Nederlandse radio-industrie, het bedrijf van ingenieur Asteringa Itzerda uit Den Haag. Ingenieur Itzerda is voor de radioamateurs geen onbekende. Bij de oprichting van hun vereniging heeft hij een belangrijke rol gespeeld achter de schermen. Zelf heeft hij een grote hartstocht voor de radiotechniek. Bovendien begrijpt hij dat een bloeiend amateurisme goede kansen schept voor zijn onderneming. De zaak floreerde goed, maar. Met alle deugden en alle kundigheden van Itsela was het een zeer slecht zakenman. En dat is vreselijk jammer geweest, want ik weet dat er eens een keer een toestel klaar stond dat moest geleverd worden. En ik was uh, acht dagen voor die tijd had ik het inderdaad afgeleverd. Maar Itzeda was, ik zou haast zeggen, in sommige dingen een groot kind... Hij speelde met dat toestel en hij vond het zo machtig, hij bleef daarmee spelen. en steeds weer probeerde verbeteringen te maken. Met gevolg dat ik iedere dag tegen hem zei, uh, wanneer, dat toestel moet weg. Ach, zegt hij dat toestel, het is zo mooi en moet je eens luisteren. En zat hij weer. En, nou ja, ik weet nog heel goed, op een donderdag moest het geleverd zijn. En toen kwam er een telegram uh, orde geannuleerd, het toestel niet op tijd geleverd. De heer P.C. Grodendorst heeft in de jaren 1917 tot 1919 bij de heer Itzerda gewerkt. Mijn taak was uh, instrumentmaker. En dat is later geworden laboratoriuminstrumentmaker. Wij werkten in de Ten Hoofdstraat. Daar was een gewoon huis ingericht. En daar maakten we toen aanvankelijk gewoon de toestellen die zo verkocht werden. De type torpedo, hadden allemaal militaire namen aangegeven, type marine. Ik had dus als instrumentmaker had ik tevens een tekentafel... waarbij dus hij bij me kwam en zei... ik wil dat en dat bereiken, vind er eens wat vooruit, maak er eens wat voor. Het bedrijf van ingenieur Itzerda levert zend- en ontvangtoestellen... aan leger, marine, scheepvaart en ook aan amateurs. Maar de rol van commercieel fabrieksdirecteur... ligt Itzerda minder dan die van uitvinder. We waren zo enthousiast, we werkten dat ik was nachten door... om een bepaald doel te bereiken daar had de raamantenne gedacht. We hadden alleen nog maar de gewone antennes. En wij hadden een grote zendapparatuur uh, ook opgebouwd. En hij zond dan uit via een antenne die geplaatst was... op de schoorsteen van de toenmalige fabriek van Rademaker. En uh, het was dus in de Tenhovenstraat, Toch al een rustige, deftige buurt. En daar waren wij met een raamantenne bezig. Die hadden we gemonteerd op een deur... zodat we verschillende richtingen uit konden zetten... Wij waren door blijven werken en het was s'nachts om drie uur. Toen hadden we de apparatuur zo ver gereed dat wij konden inschakelen... en Itselaar zat op zijn laboratorium te werken. En we riepen hem dus. We dachten natuurlijk een zwak pieperig geluidje te horen... maar toen kwam, dat was in het laatst van 1918... kwam daar een, het was het laatst van de oorlog... kwam daar een codetelegram uit Moskou binnen. Dat mosse telegram, natuurlijk uh, in mosse zijnen dat tete, dat en dat klonk zo verbazend hard dat hij Schuift die raam open. En wij hebben die, die uh, luidspreker naar buiten geschoven, de straat op. Maar het was daar een, een, toen in die dagen een deftige buurt. Dus wij gingen dat versterken. En we waren zo enthousiast, dat we hadden helemaal in de gaten dat het nacht was. Dat we keken ineens gek op toen er gebeld werd. Ik was het dicht bij de deur en ik trok dus aan het traptouw en de deur ging open. En toen kwam er een agent boven en die zei: Wat is dat? Ik zei dat is de eerste raamontvangst in Nederland. Dat is een codetelegram uit Moskou. Waarop die agent met een hartige uitdrukking zei. Ik hier misschien niet mag zeggen dat het hem niet kon schelen, maar het was bureaugerucht en de, deze uh, uitvinding is beloond met een boete. De nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De Eerste Wereldoorlog is nog steeds aan de gang en vormt een dwingende omstandigheid. Voor het eerst in de krijgsgeschiedenis wordt gebruik gemaakt van radioverbindingen. De oorlogsberichten worden in het neutrale Nederland gretig door de amateurs beluisterd. Een ommekeer in de draadloze telegrafie komt met de toepassing van de radiolamp. Tot nu toe was het met de bestaande zend- en ontvangtoestellen alleen mogelijk geweest... om morsesignalen uit te zenden en op te vangen. Met de radiolamp komt er iets nieuws. Dan blijkt het mogelijk om het geluid van de menselijke stem... en van muziek te gaan uitzenden. De overgang van draadloze telegrafie naar draadloze telefonie. Ingenieur Itzerda ontwikkelt in samenwerking met Philips ook een lamp... en neemt er succesvolle proeven mee. Maar hij gaat verder... Als de oorlog afgelopen is, lopen de bestellingen van leger en marine achteruit. Itzada begrijpt dat hij een nieuwe markt moet aanboren. Die van de particulieren. Hij moet particulieren stimuleren om ontvangtoestellen te kopen. En dat zullen ze alleen doen als er regelmatig iets te beluisteren is. In februari 1919 vraagt hij aan de minister een zendmachtiging... om met de draadloze telefonie regelmatig proeven te mogen nemen. Toen is Itzada dus een zendvergunning al gevraagd heeft hij uh, geprobeerd uit te zenden. Maar op dat moment zat iets daar vreselijk krap in zijn geld. En om toch een uitzending mogelijk te maken... hebben wij toen een speeldoos gekocht. Die is op, een macht, op de markt gekocht. Dat markeerde een kleine gedaan. Ik heb dat toen gerepareerd. En die speeldoos speelde verder voortreffelijk. We hebben dat uitgezonden. Uh, wij waren een paar dagen later dolverrukt... en liepen een beetje juichend over het laboratorium heen... toen het bericht uit Engeland kwam dat het concert goed was doorgekomen. Maar wij wisten dat het een speeldoosje was geweest. Itzerda heeft als eerste ter wereld de toepassing van de telegrafie doorbroken. Bij de telegrafie, en bij de telefonie aanvankelijk ook... was steeds gedacht aan contact tussen twee personen. Iemand die zond en iemand die ontving. Itzerda gaat muziek en gesproken woord uitzenden niet voor een speciaal iemand bestemd, maar voor een kring van luisteraars. Voor ieder die het horen kan en wil. Daarmee is de omroep geboren. De eerste omroepuitzending ter wereld vindt plaats in Den Haag. Op 6 november 1919. Ik heb niet voor mezelf het gevoel gehad dat, ik, dat, ik daar eigenlijk, dat we daar geschiedenis maakten. Maar het was voor ons zo vanzelfsprekend eigenlijk... dat wij die dingen allemaal maakten en uitvonden... zonder daarmee na te gaan dat het een historisch gebeuren was. Dit is de muziek zoals die nu nog klinkt... uit de zender van ingenieur Itserda. De zender waarmee hij zijn eerste uitzendingen verzorgde... staat opgesteld in het Postmuseum en werkt nog steeds. Ik heb altijd het idee gehad dat er bij hem ook nog... naast een, een, een, een niet zo groot zaakinstinct, hoe moet ik het zeggen, een romantisch iets zat... van het, het mooie van de radio, dat, dat bedoel ik eigenlijk... Het, het, het, het proberen van uitvindingen. En het proberen het zo mooi mogelijk te maken en er zoveel mogelijk uit te halen. Waardoor hij vaak de zakelijke belangen zag. Regelmatig brengt ingenieur Itzrada zijn uitzendingen op zondagmiddag en donderdagavond. Hij huurt muziekgezelschappen en sprekers. Enthousiaste berichten komen binnen over de ontvangst. Hoe typisch of hij daarin leefde, kan ik u vertellen. Het was jaren later. Ik was zelf adjunct-directeur aan de. School. en toen liep ik eens met mijn vrouw uh, in de bosjes te wandelen... en met twee, twee zoontjes van me. Itselda, u weet, is over de kop gegaan. Een uh, zaak die is toen gesloten, de Burgstraat is verkocht... en Itselda heeft in die dagen een hotel geërfd van zijn oom. En heeft hier een hotel gedreven dus in de bosjes. En toen kwam ik daar voorbij en dan zag ik staan, hotel Itselda... Dus vanzelfsprekend ging ik daar naartoe. En toen zat hij in de keuken van het hotel... en daar had hij een laboratoriumtje ingericht... en dus zat hij nog in die radio te werken. Deze man is als een doodtoe de radioman gebleven. Hij zegt, en toen zei hij bitter tegen mij hij zei, jij wordt nog wel de directeur van die school. Daar twijfel ik niet aan. Maar ik ben Kastelein. De kring van luisteraars naar Itzerda's uitzendingen... bestaat aanvankelijk uit radioamateurs met eigen gebouwde toestellen. De uitzendingen hadden niet het gevolg, zoals Itzerda hoopte... dat zijn ontvangtoestellen meer verkocht werden. Wel waren er veel mensen die zelf gingen proberen een apparaat te bouwen. U moet zich vooral niet voorstellen dat in het begin... veel mensen daarna luisteren konden. Het was in die dagen zelf zo dat... Uh, als je als schooljongen op straat liep en je zag op een dak een antenne... wat meestal een grote antenne moest zijn... dan uh, had je meestal nog wel de moed om daar aan te bellen... hoewel die mensen dikwijls volkomen vreemd waren... en uh, uit te vinden wie daar aan radio deed. En dan was de introductie van uh, ik doe ook aan radio... was uh, dikwijls voldoende om uh, tot een uh, bekendmaking en, en, en, en een vriendschap te komen. De heer Metselaar woonde in Baarn... Als jong radioamateur heeft hij de veranderingen van draadloze telegrafie tot telefonie met zijn zelfgebouwde ontvangertje kunnen volgen. Ja, u moet rekenen dat mensen zich die, die zich in die tijd met de radio bemoeiden. Uh, ja, laten zeggen wat wij toen amateurs noemen. dat waren mensen die. Uh, ja, naar Morse telegrafie luisterden, hè? Die uh, vingen de tijdzijnen van Parijs op. Dus het was uh, nogal wonderlijk om uh, uit je, je koptelefoon muziek te horen. En vooral in het begin was het ook erg moeilijk. Omdat, je moet je ook helemaal niet voorstellen... dat u daar een, een goede weergave in een kamer had. Dat was uh, heel eenvoudig. was nog een kristalontvangertje. En daar moest meestal een grote antenne voor op het dak komen... om uh, Den Haag te kunnen horen. De sensatie iets te horen met een eigen gebouwde ontvanger... was voor velen belangrijker dan de inhoud van het gehoorde. In die dagen was er niet uh, veel in de handel. Dat werd uh, eigenlijk... Uh, meestal zelf gemaakt. Die recepten die kwamen dan... Uh, van uh, de uh, redactie van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie. De beroemde Jan Korver, die die dingen daar uh, uh, uitlegde. En uh, ook uh, heel duidelijk aangaf hoe ontvangers gemaakt moesten worden. En meestal moest je dat zelf uh, in elkaar prutsen. En dat was... Uh, een beroemd schema. In die dagen werd er gesproken over schema's. Iemand die een schema had, met succes... dat werd natuurlijk gretig nagevolgd. En er is een augustusnummer geweest van Radio Nieuws. Ik weet niet meer precies welk jaar. En daar had Corver een schema in beschreven... met zo'n afstemspoel met twee gelijkcontacten. Dat was dus nog wel te maken. En een radiobuis. dat heette dan het augustusschema. Het blad van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie heet Radio Nieuws. Redacteur was Jan Korver, de man die bij minister Lely... om opheffing van het luisterverbod kwam pleiten. Voor de meeste amateurs, zoals de heer van der Tolen uit Zandpoort... is hij de grote leidsman geweest. Meneer Korver dat was de eerste secretaris van de NVVR. Maar los daarvan uh, was meneer Korver dat was nou een amateur in hart en nieren. Verder had meneer Corver die had de, zowel de gave des woords... maar ook de, had hij een enorme uh, goede schrijftrand. Juist toen de tijd, toen de mensen nog betrekkelijk weinig eenvoudig... konden lezen op het gebied van de radio. In de meest algemene zin wist de heer Corver. die wist de meest moeilijke onderwerpen in de radio. Die waren er toen toch ook echt wel, nu ook nog wel, maar toen zeker omdat toen de, de vooropleiding natuurlijk nog maar zo gering was. Die wist de meest moeilijke onderwerpen. Die wist hij op, op een glasheldere wijze. Helemaal aangepast aan het gezelschap waar, voor wie hij het moest schrijven. Wist hij te brengen. En ik beschouw altijd dit een van de meest grote gaven van meneer Kurver. En het grote aantal boeken wat hij geschreven heeft. U weet het, amateurstation, Zowel op het ontvangen... Gebied als op het centgebied, er zijn wel standaardwerken geweest bij de Nederlandse amateurs en heel veel mensen die zijn juist door deze boeken te lezen, zijn ze op een niveau gekomen waardoor ze echt voelden dat ze meekonden op het gebied van de amateurradio. De uitzendingen van ingenieur Itserda worden drie jaar lang voortgezet. Zijn zender, die de roepnaam heeft PCGG, krijgt bekendheid in het buitenland. In 1922 krijgt hij een contract met het Engelse blad Daily Mail. Wekelijks verzorgt hij een uitzending in het Engels... die door het blad bekostigd wordt. Na een jaar loopt het contract af en benadert Itzada de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie. Het was zo dat Itzada die, die, die zei, ik kan dit niet langer voortzetten... ik moet dat orkestje en de mensen wilden graag uh, uh, muziek hebben... dat moet ik elke week zoveel betalen en dat gaat zo niet verder... dus ik ga ermee stoppen. En toen heeft het bestuur van de Vereniging voor Radiotelegrafie... de koppen bij elkaar gestoken en zei... ja, maar eh, dat kan toch niet? Eh, mensen vinden het allemaal leuk en we moeten doorgaan. Laten we zelf een eigen omroep beginnen. Zo is dat geboren. De vereniging stelt een omroepcommissie in... die de uitzendingen moet verzorgen. De heer H. Veenstra was secretaris en omroeper. U kunt zeggen dat ik de eerste omroeper geweest ben... die optrad voor een vereniging... Dat was namelijk de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie. die als eerste in Nederland werkelijk een omroep organiseerde. en ook een omroepblad uitgaf. Voor de uitzendingen gaan omroepen en artiesten naar de fabriek van ingenieur Itserda. waar de zender staat opgesteld. De eerste omroep van onze vereniging. Die vond plaats op donderdag 8 februari 1923. en ik begon als volgt. Hier, PCGG Den Haag. Dit is de omroep van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie. Goedenavond, dames en heren. Zo begonnen. De studio, een vertrek waar zowel de microfoon als de zender staan. Met de wijze naam Klankzaal. Daar was aan de muur bevestigd een microfoon... en die microfoon had een levensgrote toeter... zoals bij de oude, oude grammofoons die we nog uit onze jeugd kennen... Maar veel groter en daar moest de, het geluid dan door opgevangen worden. Verder is later wel een, een beetje een studio ingericht... maar het was alles heel erg provisorisch. We hebben een keer gehad bijvoorbeeld de, de, zen, de zanger Aurelio. Een andere keer kwam er een meneer die zou voor ons gaan zingen... En toen dacht ik, wat heeft die man toch in de binnenzak van zijn colbertje zitten? Dat, dat bubbelde helemaal uit. En toen kwam er een hele grote glas, euh, fles wijn uit te voorschijn. En, en toen wilde hij een waterglas hebben, want hij zei... ik moet eerst twee glazen wijn drinken, anders kan ik niet zingen. Dit was inderdaad een beroepsartiest en dat bleek ook wel... want hij zong na die wijn zeer goed... Om de orkestjes en andere artiesten te betalen, worden middelen gezocht om de luisteraars tot een bijdrage te bewegen. Daar kwam ik op een gegeven moment op het idee: hoe krijgen wij meer geld voor de omroep? Want dat hadden we nodig. En toen heb ik bedacht applauskaarten te laten drukken. En de bedoeling daarvan was het volgende: mensen die konden die applauskaarten kopen tegen een bepaald bedrag, konden ze zo'n heel bosje van die dingen kopen, kregen ze dan toegestuurd. En dan vroeg ik aan de microfoon aan het eind van een uitzending... of ze aan de applauskaarten wilden denken. En dan was de bedoeling dat naarmate men de uitzending geapprecieerd had... men meer applauskaarten stuurde. Zo kwam het voor dat we bij sommige uitzendingen veel... en bij anderen minder applauskaarten kregen. Dat was dus een, een methode om aan geld te komen. Luisterbijdragen en resultaten van het luisteronderzoek... worden daarmee tegelijk binnengehaald. Ik heb er helaas geen enkele meer, maar die kaart zag er vrij eenvoudig uit. Er was een, een mooi randje opgedrukt en, en daar stond eh, ongeveer op. Eh, de uitzending van Dan en Dan vond ik erg mooi... en daar wil ik op deze manier mijn applaus tot uitdrukking brengen. De omroepcommissie van de NVVR heeft met zijn uitzendingen veel succes. Binnen een jaar hebben zich duizend nieuwe leden van de vereniging aangemeld. Er is een aardig geval geweest, dat was in, in, in het zomerseizoen. Toen zou iemand komen spelen en het was dus nogal warm. En die meneer die trok zijn colbertje uit, dus zat in zijn hemsmouwen. Op een gegeven moment, toen de microfoon al ingeschakeld was... komt zijn vrouw binnen en die zegt... Maar Jan, hoe kun je nou toch zo erbij gaan zitten? Dat gaat toch niet? Zij had niet gezien dat er een licht brandde... en dat er stond, brandt het rode licht, dan koppen dicht. De uitzendingen van de NVVR duren tot het najaar van 1924. Dan zijn er intussen andere zenders gekomen. Onder andere van de Nederlandse Seintoestellenfabriek in Hilversum. De NVVR gaat zich richten op andere taken... In 1928 overlijdt de voorzitter van de vereniging de heer Veder. Dan is tegelijk het eind gekomen van het tijdperk dat de NVVR zo'n belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de Nederlandse omroep. Tot zover deze documentaire uit 1966 van de Varen. Mooi om Donald de Marcas weer zo in volle glorie te horen. Je luistert naar Radio 1, naar de VPRO. Woord. Uh, en ons thema vannacht tot zeven uur is houtje touwtje. En uh, ja, dat kennen we natuurlijk allemaal wel van die gezellige houtje touwtje jassen. Maar uh, ja, in, in de context van, van zo'n snel, uh, leuk in elkaar geknutselde oplossing, ben ik eigenlijk wel benieuwd of je weet waar dat vandaan komt. Die term houtje touwtje, wanneer dat opduikt. Hoe zit dat een beetje etymolo etymologisch? Uh, als je daar iets over weet, hoor ik dat graag. Woord vpro.nl is ons mailadres. Um, dit uur nog uh, tot uh, drie uur dus. Pionieren. Uh, nog meer Hogeschool Thuisgeklus komt van Michel van den Berg uit Watergang. Het wetenschapsprogramma Labyrinth TV maakte in 2011 een uh, documentaire over ruimtevaart. In dat programma wilde de redactie zelfgemaakte beelden uit de ruimte laten zien... maar het uh, bouwen van een apparaat om die beelden te kunnen maken wilde niet echt vlotten. Michel van den Berg werd gevraagd om een weerballon te maken... die op 30 kilometer hoogte videobeelden van de aarde kon maken. Verslaggever Frederik Melman sprak hem en zijn twee zoons Rijn en Quint... vlak voor de lancering van de ballon... Er was echt één nadeeltje. Er stond wel heel erg veel wind. Michel, ja? wat heb je hier allemaal achter in je auto liggen? In dit moment heb ik een camera die heb ik gestabiliseerd met een giro. Ik heb een oude hardis genomen om stabilisatie te verkrijgen. We gaan een drukmeting en een temperatuurmeting doen. En twee parasuitjes uh, voor een veilige landing, ja. zodat we het weer terug kunnen vinden. En uiteraard niet te vergeten GPS-trekker, dat is ook heel erg belangrijk. En een Want... stellaarzen en warme. We weten dat is? je nooit waar, uh, waar die gaat landen, dat hebben we niet in de hand. Dus ik heb een stellaarzen meegenomen. We staan nu op het terrein van het KNMI, uh, open grasveld hier achter alle meetapparatuur. En we staan hier voor een soort van ja, grijs huisje, wat is dit eigenlijk? Normaal gesproken wordt hier de, de weerballonnen opgelaten die de KMI gebruikt. En daar gaan wij ook gebruik van maken. Dat mogen we even lenen ja, om mogen onze eigen lenen. Om, ja, precies. Maar dat mag je nog zetten, kind? Nee, Ik heb de... het trouwens niet nodig, deze toos. Het is al echt, echt een noodpakket. Ja, als ik echt zo. Ja, ja Michel? Ja? Gaat het lukken vandaag? Ik hoop dat het vandaag gaat lukken. Dat is, uh, dat is een gok. Waar zit het weer mee?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 Ja. Dus mensen uit het dorp kwamen bij jou langs als er iets stuk was. Ja, precies. En dat werd gewoon uh, ja, repareren ik dan voor het Zaksentjes. Heeft jullie vader je aangestoken? Ja, denk het wel. Ik heb dubbeldekkers gemaakt, uh, een schoudervlieg, uh, schoudervleugel en, uh, een, een en een vierkant vliegtuig. Een vierkant vliegtuig? Ja. En een straaljager. Ik ben uh, zelf met een boot bezig. En wat voor boot wordt het?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 Wat, wat denk je? Gaat hij de lucht in? Hij gaat, hij gaat zeker de lucht in. Ja, dat, dat wordt, wordt moeilijk. moeilijk. Wat zegt u? Ja, dat wordt moeilijk. Waarom wordt het moeilijk? Er staat een beetje te veel wind. Oké, nee, maar het is wel mogelijk. Ik denk het niet. Nee? De wind staat feest daar. Is Nou, ze zijn uh, nu de ballon aan het oplaten en uh, de ballon die is, uh, hangt nu in de lucht en de touw wordt nu strak gehouden, dus kijken of alles uh, nu er helemaal netjes recht zit, dus niks in de knoop en dat het allemaal goed gaat. Ja, het zou natuurlijk heel erg jammer zijn dat het niet lukt, dat, uh, dat vinden we zo jammer. Oh, daar gaat hij. Mooi hè? Want hij gaat hard hè, ja. ik verbaasde me over de trekkracht van de ballon. Uh,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 Labyrinth Radio uit 2011 en die ballon die is trouwens in Duitsland moest daar uit een uh, hoge uh, spar uh, gevist worden door een gecertificeerd bomenklimmer. Die moest daar speciaal voor uitrukken. Tja, dat kan verkeren. Uh, dan nu een amateurarcheoloog, archeoloog Tjerk Vermaning, raakte op uh, ongeveer dertigjarige leeftijd, mateloos gefascineerd in archeologie. En hij zocht geheel op eigen houtje op Drentse akkers... naar werktuigen van vuursteen. Met succes. Want vanaf midden jaren zestig deed hij vondsten... die de bevolkingsgeschiedenis van het Drentse platteland... in één klap met zo'n dertig tot vijftigduizend jaar verlengden. Niet iedereen geloofde dat zijn vondsten echt waren. Tien jaar later, in 1975, werd door het Drents Museum... een rechtszaak tegen vermaning aangespannen. Hij werd beschuldigd van oplichting. En zijn goede naam was Totaal naar de Maan. Drie hartaanvallen later zocht het VPRO-programma het gebouw hem op. In 1986. En ze vroegen aan hem hoe dat nou eigenlijk allemaal afgelopen was. Slepende kwesties, oude koeien, vergeten zaken, restanten van grote opwinding, hoofdrolspelers van toen. Hoe staat het ermee? Wat is er van terechtgekomen? De onvoltoerd verleden tijd in de afloop. De rechtbank in Assen heeft besloten dat er een nieuw onderzoek komt in de strafzaak tegen de Drentse amateur-archeoloog Tjerk Vermaning. Vermaning wordt ervan verdacht... valse oudheidkundige voorwerpen te hebben verkocht aan het Drens Museum. Nu zal de Duitse professor Bozinski als deskundige worden gehoord. Peter Prijs vroeg na de uitspraak een reactie aan de heer Vermaning. Ik ben hier reuze blij mee, want nu krijgen wij gelijke kansen. Uh, de uitspraak, daar bedoel ik mee, uh, die had ik niet verwacht, nee. U blijft strijden. Ja, zonder twijfel. zeg, Of zal dit nog jaren duren? Ik ga door. Zeker. Uh, doe ik het dan niet voor mezelf, dan doe ik het voor de vondsten die ik heb gedaan. Februari 1977. In de Drentse provincie hoofdstad Assen speelt een geruchtmakend proces... tegen de amateurarcheoloog archeoloog Vermaning. Die heeft voorhistorische voorwerpen opgegraven. Maar volgens twee medewerkers van het Biologisch-Archeologisch Instituut... in Groningen, professor Waterbolk en dokter Anders Stapert... heeft vermaning die voorwerpen uit het stenen tijdperk... vuistbejlen en dat soort dingen, in feite zelf gefabriceerd. Kunstig bijgewerkt met de slijpsteen waar hij gewoonlijk... grasmaaimachines op sleep. Vervalsing en oplichting, zo luidt de aanklacht maar de rechters komen er niet uit. Anderhalf jaar later wordt vermaning in hoger beroep... vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. En sindsdien wordt archeologisch Nederland geconfronteerd... met een diepe tweespalt, met als centrale vraag... zijn die stenen van de amateur uit Drenthe nou echt... of zijn ze niet echt? Als er één zaak is die maar niet af wil lopen... dan is het wel de zaak Tjerk vermaning. Hoe is dat allemaal begonnen? Nou, uh, het ideale gebied daarvoor had ik uitgekozen bij Smilde. Smilde dat, is, uh, dat wist ik al vanuit de oorlog. Toen uh, gingen we daar vaak heen uh, met, met, met, met mijn ouders... en ik had ook nog een paar oudere broers... gingen we daar aardappelkrabben. Want toen bestonden er nog geen aardappelroormazines. En je moest dus op je knieën liggen de hele dag... om die aardappelen te zoeken. En ik wist dus dat die akkerlanden ontzettend rijk waren aan stenen... Dus verhuisde ik met mijn schip vanuit Friesland naar Smilde en ging daar op onderzoek. Nou, uh, de eerste stukken die ik daar vond in het eerste jaar van mijn onderzoek... Uh, was gebleken dat het stenen werktuigen moesten zijn. Want die konden nauwelijks door de natuur gemaakt zijn. Dat zag ik dus wel. Zoveel kennis had ik intussen al vergaard. Maar omdat ik dus die stenen moest laten keuren door de officiële geleerden... moest ik daar telkens mee naar naar nou, dokter Dr. Bomers... van het Biologisch-Archeologisch Instituut van Groningen. Dat was in de tijd de deskundige. Maar de man die heeft het kennelijk niet aangedurfd... omdat er dus hier in Nederland van die oude vondsten... nog nooit was, uh, zulke stukken waren gevonden... behalve dan die vuistbijl uit Wijngeterp. En hij keurde mij telkens die stukken af als pseudo-artefacten. Dus schijnwerktuigen. Hij redeneerde dat ze langs natuurlijke weg waren ontstaan. Maar vermaning liet zich niet ontmoedigen. In 1963 vond hij een zogenoemde afslag. Dat is een scherf die bij de vervaardiging van een vuistbijl van een stuk steen moest zijn afgeslagen. Voor de eerste maal vond hij erkenning bij dokter Bomers. Twee jaar later volgde zijn eerste grote vond. Ja, dat was in uh, uh, januari 1965. En uh, dat was een verbazende grote ontdekking. Want in die tijd was in Nederland nog niets bekend van mammoetjagers. Hoogstens de oudste cultuur die in Nederland gevonden was in die tijd... was de hamburger-rendijagerscultuur. die was 15.000 jaar oud. Die dateerde van ongeveer 13.000 voor het begin der jaartelling... In 1965, na acht jaar wetenschappelijk onderzoek, drie jaar voorstudie, vijf jaar treinverkenning, ontdekte ik bij op nauwelijks 400 meter afstand vanaf de televisietoren te Hoge Smilde. twee kleine pleisterplaatsen van een mammoetjager uit de tijd van de Neandertaler. die in die tijd dus zo'n 70.000 jaar oud waren. Vermaning kwam geleidelijk aan steeds meer in conflict met het instituut in Groningen. Hij, de man zonder opleiding, deed allerlei vondsten en hij wilde erkenning. Liefst in de vorm van een eredoctoraat. Maar die echte wetenschappelijke erkenning wilde maar niet komen. En Vermaning voelde zich steeds meer miskend. Vooral door de nieuwe directeur van het Groningse instituut, professor Waterbolk. Op een gegeven moment ging Vermaning over de schreef. Hij meldde een nieuwe vondst niet aan bij de autoriteiten... hoewel dat wettelijk verplicht is. Waterbolk kwam erachter. Moet je luisteren, zegt hij. Jij hebt, hij zei, je denkt dat je de hele archeologie in pracht hebt, hè? Maar we vinden een middel om je klein te krijgen. Dat heeft Waterbolk in 69 tegen me gezegd. En is het gelukt? In 1975 hebben ze mij dus aangeklaagd. Vermaning werd gearresteerd. Zijn woonschip werd doorzocht en er volgde een persconferentie... waar professor Waterbolk en zijn assistent Dr. Anders Stapert... hun vermoedens van fraude onthulden. Nog maar twee jaar daarvoor had Waterbolk de vondsten van Vermaning... in een wetenschappelijk artikel waardevol genoemd. Nu waren ze volgens hem dus vals. De grote ontdekker van die fraude was dan ook zijn jonge assistent Stapert. Kijk, Dr. Anders Stapert... Ik had hem ooit één of twee maal ontmoet voor die tijd. Die was geïnteresseerd in het paleolithicum, de oude steentijd. Maar hij was in die tijd nog maar 27 jaar. Dus hij was nog een jonge vent. En hij was afgestudeerd als geoloog. Dus niet als, als archeoloog, maar hij was afgestudeerd als geoloog. Dus van de artefacten... Dus dat wil zeggen de gebruikswerktuigen. Daarvan had hij maar een hele matige kennis. Nou, Stapert, heeft dat ter hand genomen. En uh, toen hij begon te studeren... toen had hij geen andere materialen dan die vondsten van mij. Die door het provinciaal museum waren aangekocht. Met name de twee mammoetjagersconcentraties van Hogesmilde... want daar heb ik twee kleine concentraties gevonden. En dan het grote mammoetjagerskampement van Heiken... Met elkaar zo'n duizend stukken uit die uh, kampementen. Maar als ander materiaal had hij maar enkele stukken... die hier of daar gevonden waren. Met name een vuistbijl uit, de vuistbijl uit Wijnjeterp. Hij had een vuistbijl uit Anderen, hier uit Drenthe. Een vuistbijl uit Exlo uit Drenthe. Hij had een schaaf uit Emmen. Hij had een speerpunt van de Havelterberg. En enkele stukken uit Brabant en uit Limburg... En die stukken, dat was nog juist het toeval... en dat heeft hem op een dwaalspoor gezet... die stukken die hadden een zware windlak. Die waren zeer sterk glanzend. Mijn stukken die waren mat en dof. En daarmee begint een eindeloze en zeer verwarrende technische discussie... tussen deskundigen uit binnen- en buitenland... Een discussie die tijdens twee rechtszittingen in 1977 en 1978 wordt uitgevochten. Ze komen er niet uit. En in december 1978 besluit de rechtbank in Leeuwarden Vermaning vrij te spreken wegens gebrek aan bewijs. De vraag blijft: valt nou het bewijs van vervalsing of van echtheid eigenlijk wel te leveren? Ja, zegt Vermaning. Het enige dat de heren wetenschappers hoeven te doen is een opgraving te starten op een geheime vindplaats bij het plaatsje Eemster. Eemster leent zich voor een opgraving. Hm. En zou het bewijs kunnen leveren van mijn onschuld. Nou, dat is toch oh, simpel? Wel? Ja, precies. Maar de grote strijd is er nog niemand willen doen. Er hebben zich toch mensen aangeboden om het te doen? Ja, precies. Dat was de SNA. Ik moet u dus precies zeggen hoe dat allemaal zit. Uh, twee jaar geleden... toen heb ik die grote concentratie van Eemster... Er waren er zo'n 350 stukken... die heb ik verkocht overgedaan aan twee amateur-archeologen... met name de heren Pieter Dijkstra uit Veldhoven... en Jan Evert-Mus uit Anlo. Die hebben die vondsten voor 7000 gulden van mij aangekocht. Ik heb gelijk ook afstand gedaan voor die vindplaats. Want ik kan dat allemaal niet meer om mijn gezondheid aan, die strijd. Het duurt al zoveel jaren. Ik heb uh, verschillende hartinfarcten al gehad. Dat heb ik u zo straks gezegd. Dus de spanningen die kan ik niet allemaal meer aan. Toen heb ik gezegd, ik wil er geen gedonder mee, mee hebben. Jullie weten dat die stukken echt zijn. Anders hadden die mensen het ook niet aangekocht. Je koopt geen valse stukken voor 7000 gulden. Dus dat doe je niet. Dus die mensen wisten dat ze echt zijn. Mensen hebben ze gekocht. Maar de, de provincie Drenthe heeft 100.000 gulden beschikbaar gesteld. Voor een opgraving in Eemster daar ben ik dolgelukkig mee. Maar nu moesten er mensen worden aangeworven... om die opgraving daaruit te voeren. Nou, Dat zouden dan mensen zijn van de SNA... De Nederlandse Stichting Archeologie. Jan Evert Mus, de man die een deel van Vermalingscollectie heeft gekocht... weigert subiet de collectie af te staan aan de Stichting Nederlandse Archeologie... Die stichting is namelijk de club van officiële wetenschappers. Met als een van de grote mannen professor Lauwe Kooimans van de universiteit in Leiden. En die professor Kooimans speelt handjeklap met zijn beruchte collega Waterbolk uit Groningen, zegt Mus. Hij heeft dan ook absoluut geen vertrouwen in de man. Kooimans is niet objectief, zegt hij. Terk Vermaning denkt dat de officiële archeologen zich in allerlei bochten wringen... om het definitief bewijs van de echtheid van zijn stenen te ontlopen. Het zal hun een zorg zijn of die fondsen nou echt zijn of, of vals zijn. Waar het om gaat, collegiaal gezien, moeten de collega's gered worden hmm. van de ondergang. Want u kan wel begrijpen als daar een opgraving komt in Eemster en de archeologen die vinden daaraan stond stenen in ongestoorde grond die nooit door mensenhand geroerd zijn, met exact dezelfde verschijnselen, krassen en schuursporen en afrondingen en een matte glans. Hè? En dan ook nog stukken die, die misschien passen op stukken die ik al gevonden heb... omdat ze van elkaar afgeslagen zijn. Nou, wat blijven er stapelen dan? Die zijn ergens meer. Die mensen kunnen hun biezen wel pakken en die zijn geblunderd voor hun hele leven. Maar dat is het ergste nog niet. Het hele biologisch-archeologisch instituut van Groningen is naar de knoppen. Maar daarachteraan valt dan het openbaar ministerie. Want gerechtelijk laboratorium van Rijswijk, en dat durf ik hier gerust te zeggen hoor ook al wordt dit in de openbare publiciteit gebracht... die durft te zeggen dat de heren van het gerechtelijk laboratorium... en met name dokter Groeneveld en dokter Witte... dat zij beide mijnheed hebben gepleegd. Dat professor Waterbolk meerdere malen mijnheed heeft gepleegd. Dat dokter Anders Stapert mijnheid heeft gepleegd. Dat zelf zo ver durf ik te gaan. Professor dokter Boezinski... De, de professor uit Keulen, die hier geweest is, mijn heet heeft gepleegd. En dat kunnen we bewijzen. Alleen om elkaar te redden. Op zoek naar de waarheid zoeken we contact met de grote vijand van vermaning professor Waterbolk uit Groningen. Maar dat gesprek loopt op niets uit. Kijk, zegt hij, al jarenlang huldig ik het standpunt... dat ik geen commentaar geef op uitlatingen van de heer vermaning dus mijn antwoord op uw vragen luidt, geen commentaar. Tjerk Vermaning heeft kort geleden nog een poging ondernomen... om de Leidse professor Kooimans zover te krijgen... dat hij op de geheime vindplaats in Eemster gaat graven. Toen heb ik zelf, en dat was een stoutmoedige daad van mijzelf, of mag ik eerlijk zeggen, heb ik uit eigen beweging... uit eigen initiatief contact opgenomen met... De tegenstander van mijn vrienden. Met name met professor dokter Lauwe Kooimans. En ik heb hem geschreven dat ik met hem wilde praten. Over een eventuele opgraving in Eemster. Daar voelde de man wel voor. En hij is hier ook bij me geweest op 19, op 19 februari. Jongsleden is hij hier bij me geweest met uh, dokter Anders Roebroeks. Twee archeologen. En we hebben hier een heel intensief gesprek gehad. En wij uh, waren zo afgesproken... dat wij een uh, nadere bespreking zouden bepalen... en dat ik dan de vindplaats van Heemster zou aanwijzen. En dan zou professor Koemans met zijn uh, onderdanen... zou daar dan eventueel een opgraving willen uitvoeren. Maar deze man heeft mij belazerd. Ja, ja hij heeft mij belazerd we waren dus goed afgesproken... want wat gaat hij nou doen? Ik kreeg een brief van hem. en daar is Gisteren heb ik daarop gereageerd. Die brief is gisteren weggegaan. Ik kreeg een brief van hem dat hij inmiddels... contact heeft opgenomen met de andere instituten... waaronder ook met mijn vijanden van het BAI... die mijn gezin hebben verwoest. Dat hij daarmee samen wil werken... om een opgraving in Eemster uit te voeren. Maar dat was onze afspraak niet. En dan heb ik hem een brief over geschreven... dat hij niets meer met mij hoeft te proberen. Het is afgelopen. Nou, kijk, daar heb ik geen belang bij. Ja, als u een kopie van die brief wil hebben... die heb ik, hoor. Mm, nou, ja. straks misschien. Eh. <laughs> ja. Maar wat mij nou zo interageert nou, is... Het was een heel uitvoerig eh, ja. gesprek, maar, eh. U gaat maar door. Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment zegt... nou, ik heb eh, alles geprobeerd. Ja. Een paar hartinfarcten achter de rug. Ja. En... Eh, dat was het dan wel. Laat ze, ze zoeken het maar uit verder. U gaat ja. door. Ja. Nou, ik, ik heb altijd doorgegaan. <coughs> Want uh, kerkvermaning staat nu eenmaal bekend als een doorzetter. Ten koste van mijn eigen gezondheid. Maar u moet goed begrijpen, mijn heren... dat het niet gaat om kerkvermaning meer. Kerkvermaning is sterfelijk. Je weet hoe lang nog. En professor dokter Waterbalk is ook sterfelijk. Professor Lauwe Koormans is ook sterfelijk. Dokter Anders Stapert is ook sterfelijk. Wij zijn, kortom, sterfelijke mensen. Ik heb dan niet gevochten en ik vecht nog niet steeds voor mijn eerherstel. Dat doet me niets meer. Om een woord te zeggen, het doet me geen bliksem. Of ik nou wel of niet in mijn eer word hersteld. Daar heb ik mij net zoals met mijn ziekte, heb ik mij al mee bevredigd. He? Daar heb ik vrede mee. Want ik weet toch wel dat er nooit geen verandering in komen. Maar waar ik voor vecht, dat is voor de echtheid van mijn vondsten. Die vondsten verdienen niet die prachtige stukken uit onze geschiedenis. Dat ze als valse geschiedenis ingaan. Dat hebben ze niet verdiend. Want de stukken, die prachtige vondsten... wat een cultureel bezit is van ons hele land en volk... die zijn de dupe ervan geworden. Daar strijd ik voor. Als we nog even aan de koffie zitten, zegt Vermaning plotseling. Wisten jullie dat de maan bewoond is en dat de wezens daar verantwoordelijk zijn voor al die UFO's die we hier zien? En wisten jullie dat de NASA dat allemaal geheim houdt om ons niet ongerust te maken? Dat wisten we nog niet. Enigszins in verwarring verlaten we de woonboot in de Drentse assen. Vermaaning is een bijzonder mens en dat is het. Een reportage uit het gebouw uit 1987 over de amateurarcheoloog Tjerk Vermaning. Hij overleed een jaar later, in 1987. En het is nooit helemaal opgehelderd hoe het nou allemaal precies zit. Tot op de dag van vandaag is het niet opgehelderd. In ieder geval heeft Tjerk Vermaning ervoor gezorgd dat er veel actiever gezocht werd naar objecten uit de oude steentijd. Dus dat is dan toch nog een verdienste. Je luistert naar Woord bij de VPRO, een special over houtje-touwtje. Geknutsel en gepionier dus. Het is tijd voor het nieuws, een kort journaaltje. En daarna in het tweede uur van Woord... pielen we op professionele wijze verder met naald en draad... op het pikdonkere Watt van Vlieland... en in het natuurkundig laboratorium van Philips, het bekende Natlab... En oh ja, uh, vragen uh, en opmerkingen over Woord... kun je altijd mailen naar woord.vpro.nl. Of je kunt schrijven naar Woord, postbus111200jc te Hilversum. Abonneren op de podcast kan natuurlijk ook. En dat doe je via www.vpro.nl slash woord underscore podcast. Tot zo.